Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Hamas heeft na 2,5 jaar de wapenstilstand met Israël opgezegd. De spanning tussen Israël en de Palestijnen is flink opgelopen sinds de aanslag van afgelopen donderdag in Eilat. Bij vergeldingsacties zijn sindsdien zeker 12 Palestijnen gedood. Ook kwamen vijf Egyptische agenten om het leven. De Egyptische regering heeft daarom haar ambassadeur uit Israël teruggeroepen. De Marachaussee maakt zich grote zorgen over smokkelaars die steeds vaker bolletjes met vloeibare cocaïne slikken. De methode is gevaarlijker dan de bolletjes met poeder, omdat er een grotere kans is op een overdosis als de vloeibare bolletjes knappen. De afgelopen anderhalf jaar zijn op Schiphol zo'n 50 smokkelaars met bolletjes vloeibare cocaïne aangehouden. De vroegere nummer twee in het regime van de Libische leider Gaddafi is overgelopen naar de opstandelingen. Het is oud-premier Abdel Jaloud, die tussen 1969 en de jaren 90 Gaddafi's belangrijkste vertrouweling was. Zijn overstap is volgens de opstandelingen het bewijs dat Gaddafi macht verliest. De opstandelingen claimen nu dat ze de belangrijke oliestad Brega hebben veroverd. Er werd al weken om die stad gevochten.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 De rabo die in België woont, ontdekte zijn fout toen hij Almelo kwam binnenrijden. Op een spandoek zag hij staan dat het criterium op 26 augustus wordt verreden. Volgende week probeert Tankink het opnieuw. Het weer, het wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 25 graden worden. In het noordwesten kans op een bui vanavond. Morgen op meer plaatsen zomerse temperaturen, maar wel gevolgd door regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Onze achtste cocktailshaker is Arita Bajens. Kruimeltje Bajens kwam op 10 januari 1956 ter wereld en groeide op in Ede. Met haar middelbare schooldiploma op zak toog ze naar Amsterdam om biologie te gaan studeren. Tijdens een vakantie werd Arita betoverd door de Sinaï-woestijn. Jaren later gaf ze haar baan als milieubioloog op om in haar eentje met twee kamelen door de woestijn te gaan trekken. Ruim dertig tochten in Egypte en Soudaan later vond ze een nieuwe uitdaging. Een zoektocht naar het paradijs Shambhala. Het nachtvluchtenteam verheugt zich op een enerverende expeditie. Welkom en goedemorgen, Arita ja, Bajens. Goedemorgen. Dag. Het eerste. Wat ik mij eerder deze week, maar vannacht opnieuw bedacht... dat was dit uur met Arita Bajens, dat gaat tekort worden... Dat zou heel goed kunnen. Ja, het, het grappige is dat um, als je mij vragen stelt, ik, ik zal het beperkt houden, maar ik kan, weet je, het ene verhaal lokt het andere uit. En um, dat past ook wel bij de Arabische wereld, waar ik ook heel lang doorheen getrokken ben. Dus ik vermoed dat we tijd tekort komen, maar wat geeft het? We hebben toch een heel uur. Uh, wellicht komen we niet alleen maar tijd tekort door jouw prachtige manier van vertellen en, en doordat het een het ander uitlokt, maar ook omdat je zelf aangeeft dat je heel veel bijzondere interesses hebt... en daarnaast ook heel veel onderwerpen zou willen aanroeren. En dan denk ik bij de uh, bijzondere interesses... bijvoorbeeld gedichten, het verschijnsel tijd, werkelijkheid... werking van het brein in extreme omstandigheden... literatuur, waarom geloven mensen in God, moderne kunst, onducht... Egypte, Soudaan, nomaden, kamelen, communicatie. Ik vind mensen ook, zeg jij over het algemeen, te braaf. Een beetje provoceren mag. Ja. Nou, dan komt er nog de liefde langs. En dan komt er nog uh, het, uh, het schrijven van het uh, boek langs. En de nieuwe media. Het ouder worden, de overgang. <lacht> Stel, Arita Baaiens, dat ik tegen jou zou zeggen... We hebben een uur, het is nu vijf over zes, Radio 1, Nachtvluchten. Je mag een heel uur vullen. Hoe zou jij, zonder dat ik daar een rol in zou spelen. Hoe zou je beginnen? Oh jee. Daar, ja, daar, daar is het nou net iets te vroeg voor voor mij. Omdat om daar, uh, daar heb ik me niet afgevraagd. Dus ik, zou, ik moet nu even het antwoord schuldig blijven. Hier, ja. dan, kan, dan gaan ja. we meteen verder. Ja. Fijn, want ik dacht misschien zijn we hier al de eerste tien minuten mee bezig. <lacht> we gaan even naar die uh, introductie. Uh, een, een bijzondere mix van pittige karakters. In hoeverre is jouw Karakter pittig te noemen? Ja, in daarvoor West-Soedan, daar heb ik de bijnaam gekregen Vulkaantje. Dus daar zou je het een beetje aan kunnen aflezen. Maar um, ja, ik heb wel een pittig karakter, omdat je anders, uh, denk ik, zou je niet in de woestijn gaan met een paar kamelen of naar Soedan, om daar met nomaden rond te trekken. En natuurlijk, zoals iedereen, heb ik uh, weet je, een pittig karakter... is gelukkig wel gepaard ook met uh, uh, zachte kanten. En dat houdt het uh, leefbaar, ook voor mijn omgeving, denk ik. Dus ik probeer het te bewaren, dat pittige voor als het echt nodig is. En dat is ook wel fijn, want ik weet als, als, ik echt, uh, als mensen over een grens heen gaan... of een situatie vereist dat ik ingrijp, dan doe ik het ook. Maar het hoeft niet altijd. Dus dan, ik kan ook heel lang observeren en over me heen laten lopen, bij wijze van spreken. Omdat je in een land waar jij als gast bent niet meteen de regels uit gaat maken. Dus dan pas ik me aan en dan kijk ik de kat uit de boom. Dan wil ik weten wat zijn hier de gewoontes. Uh, dan wil ik niet meteen uh, mijn puntje maken. Maar als er dan echt iets gebeurt waardoor ik denk, ja jongens, nou is het echt klaar. Dan is het wat mij betreft ook echt klaar. en Dan ga ik gewoon doen wat ik zelf denk dat moet gebeuren. En dus op het moment dat je ergens te gast bent... dan leg je de grens eigenlijk vrij ver weg. Je ja. laat over je heen lopen. Maar stel dat je jezelf in de situatie plaatst... dat je niet te gast bent, maar gewoon in je eigen leven. Worden dan die grenzen ietsje dichterbij gehaald? Ja, ik denk dat ik um, dan wat minder beleefd ben misschien. Uh, en thuis heb ik natuurlijk de... Um, ja, het goede is dat je je terug kunt trekken thuis en daar ziet niemand je. Maar ben ik op reis, dan ben ik altijd in een andere omgeving... of bij mensen te gast, of ik moet helemaal alleen rondtrekken. Maar dat vergt ontzettend veel. Terwijl als je naar je eigen huis kunt, je kunt je terugtrekken... de deur kan dicht, dan kan ik weer opladen. En als ik dan weer naar buiten stap, dan kan ik wel weer een hele hoop hebben. Uh, dus ja, ik denk met de jaren... maar dat zouden eigenlijk anderen over mij moeten beoordelen dat ik met de jaren minder fel ben geworden. En eerder denk, ach ja, het zou kunnen. Of uh, laat maar. Uh, dus dat, dat, dat pittige, dat komt er in discussies uit. Of als ik lang met mensen optrek. Ik ben net een maand in Amerika geweest, waar mijn vriend woont. En dan zit je uh, op elkaars lip. En dan kan ik af en toe wel weer eens fel worden. Omdat ik denk, er moet even wat gebeuren. Um, maar... Anders, uh, ja, het is lastig om dat van jezelf te zeggen... Uh, ben ik volgens mij wel een plezierig mens om, uh, om mee om te gaan. Als je accepteert dat ik af en toe een, een uitbarsting heb... en dat moet je dan niet al te serieus nemen, dan gaat het goed. En die zachte kant, om daar nog even op terug te komen. Je zegt, dat is vooral ook prettig voor mijn directe omgeving. Maar is voor jezelf die zachte kant soms ook niet aangenaam... en, en even plezierig om je daarin te wentelen? ja. Ja, dus zeg maar, als, als ik het heb over uh, pittig, ik moet dan denken aan de knokhouding die ik tot voor een paar jaar geleden. Zo ging ik door het leven. Dat je verwacht dat iemand een pets uit gaat delen. En dat je dan meteen terugstond, maar soms al iets eerder dan dat. Omdat je zo anticipeert. En ik heb uh, de, ja, de gewoonte, dus ingesleten gewoonte, om alles te beoordelen op. Uh, man-vrouw verhoudingen. Dus uh, dan kom ik ergens binnen... dan zie ik onmiddellijk hoeveel mannen daar zitten... En hoeveel vrouwen waar ze zitten. Als ik de krant opensla, ik kijk naar foto's... denk ik, oh, weer allemaal mannen. Of ik kijk naar een film, denk ik... ja hoor, het vrouwtje moet weer gered worden. En dat heeft mij heel lang ook in de weg gezeten, zou je kunnen zeggen. Omdat daar een soort ergernis over ontstaat. En je denkt, nou, en, en die mannen gaan mij niet in de hoek zetten. Maar dat is een hele defensieve houding die aangeeft dat je eigenlijk onzeker bent. In principe is het namelijk zo dat je al een verdedigingsmechanisme... hebt opgezet voordat er een aanval is geplekt. Precies. Ja, maar... Wij We, Weet jij waar dat vandaan komt? Ja, dat weet ik wel zeker. Um, maar op een gegeven moment kwam ik erachter... ik denk, jeetje, jij, ik vul dat in. Die andere kan een heel andere bedoeling hebben om je te helpen. En mannen hebben zelf ook last van hoe zij opgevoed zijn kan ik me zo voorstellen. Dus doen dat ook niet expres. En met dat idee uh, ga je heel anders met elkaar om. En dat is ongelooflijk veel plezieriger om niet die vechthouding te hebben... maar je gewoon lekker in je vel te voelen zitten en te denken... oh, oké, okay, als die een puntje moet scoren, laat maar. Uh. Vind je niet, als je erop terugkijkt... je bent geboren in 1956, 10 januari... wanneer je er nu op terugkijkt dat je daar lang over gedaan hebt... om te komen tot dat los kunnen laten. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk uh, veel te lang. Ik denk dat ik op mijn vijftigste erachter kwam. Wat ik, en dat komt omdat ik toen... de obsessie voor de woestijn ben kwijtgeraakt. En dat heeft mij ontzettend veel verdriet gedaan. En uiteindelijk kon ik toen ook zien... wat ik de hele tijd heb zitten doen. Namelijk knokken tegen het weer. Knokken tegen moeilijke omstandigheden. Weet je, het moest allemaal moeilijk. En dat klinkt zwaarder dan ik het ervaren heb... want het heeft me heel veel mooie dingen opgeleverd. Maar toen dacht ik, jeetje, als ik dat nu eens op zou geven... die houding, wat gebeurt er dan? Dan kunnen er heel andere in je, dingen in je leven gaan gebeuren... die meer uitgaan van samenwerking of uh, ja, genieten. Uh, en dat bedoel ik dan met die zachtere kanten. Dat die op een vrij late leeftijd... Uh, uh, dat ik die de kans heb gegeven. En het is eigenlijk heel spannend om te kijken wat er dan gebeurt. Maar tot die tijd uh, ja, had ik de bokshandschoenen aan. Je zei net dat je heel goed wist waar het vandaan kwam. Dat weet ik nog steeds niet. Nee, dat wil je weten. Graag. <laughs> ja, dan ben ik gewoon benieuwd. Nou, ja. Zeker wanneer je dat vijftig jaar volhoudt. Ja, nou, ik weet dat ik op mijn zeventiende uh, mijn ouders gingen scheiden. En ik kom uit het hele christelijke Ede... Het was in de jaren zeventig uh, echt ook nog uh, ja, merkbaar. Ik kom uit een geïnformeerd nest. Dus mijn ouders gingen scheiden. En dat was in Ede not done. En mijn moeder was daar heel erg van in de war, uiteraard. En die zag ik daar vreselijk onder lijden. En toen heb ik werkelijk tegen mezelf gezegd... dat gaat mij nooit overkomen. Geen man gaat mij in die positie brengen. En dat heb ik zo in mijn kop gezet. Dat is een deel van mijzelf geworden. In hoeverre is het naïef om dat op 17-jarige leeftijd... op die manier te bepalen? Want je zegt, mijn moeder was ervan in de war. Uiteraard, zeg je. Maar wellicht is je vader ook in de war geweest. Of heeft hij ook gevoelens ervaren waardoor hij niet verder kon? Ja. Of waren het niet twee vechten, twee schuld? Uiteraard. Maar ja, als je 17 bent, dan wordt je wereld gewoon totaal uh, door de war geschud. En eigenlijk kapot gemaakt. Want ik ging daar ook niet van uit dat dat zou gebeuren. En ik wil niet tot in groot detail erop ingaan. Maar gewoon dat, ja, dat lijden van mijn moeder. En ik heb later tegen haar gezegd: Weet je, als jij je hele leven daar nog steeds uh, bitter over wilt zijn. dan is dat jouw ding. Maar uh, je hebt ook een eigen leven. Je kunt daar ook heel anders mee omgaan. Maar toen nam ik het op voor haar. En was het zo dat mijn vader ook dingen had gedaan die, die ik niet kon waarderen. Dus ik dacht, nou ja, weet je, als mannen zo zijn... Want toen kreeg ik nog een eerste vriendje die ook totaal vechtersbaas, kroeg, tijger... Nou ja, gewoon een ramp uh, vreemd gaan. En als je dan zo jong bent, denk je, oké, okay, als mannen zo zijn... Dan heb ik het al heel vroeg geleerd en dat is eigenlijk wel prettig. Want dan kan mij niks meer gebeuren. Ik weet het. Dus ik stel me daarop in... Ik had me ook voorgenomen, ik ga me nooit meer aan één man hechten. Want dat geeft ook alleen maar ellende. Dus ja, weet je, en als je die voorbeelden hebt gehad... dan kun je wel naar andere voorbeelden kijken... die er ook zijn van huwelijken die goed zijn. Maar zeg je tegen mij huwelijk, dan denk ik oh, jezus, wat een ellende, weet je. Dus ik wilde ook gewoon nooit trouwen. Dus het is voor mij één, zwart, um, één zwarte vlek met... met met een nadruk op de kleur zwart ook. Ja, zwart. En dat ik denk, um, ik snap niet dat mensen dat, dat, dat willen. Uh, dus het heeft voor mij hele negatieve associaties. Maar daar heb ik in de laatste vijf jaar wel op een hele simpele manier aan gewerkt... om dat beeld om te draaien. Omdat ik denk, je gaat toch niet dat je dood met dat beeld voor ogen door het leven. Het is, nou, het, is, het is bijna alsof je in navolging van je moeder wellicht... de bitterheid de boventoon laat voeren van iets wat je toen overkomen is. Nou, ik zag het helemaal niet als bitterheid... maar eigenlijk ontzettend slim dacht ik te zijn... door te denken, ik ben dat voor. Ik weet nu al uh, hoe het zit met de relatie mannen en vrouwen... en ik verkies aan de sterke zijde te staan. Dus als er iemand ergens aan onderdoor gaat, dan ben ik het niet. En dat vond ik eigenlijk een heel goede strategie. Is er een, is er een groot verschil tussen de Arita-baaiens... van voordat je 17 was, dus voordat dit inzicht je eigenlijk... Uh duidelijk ja. werd gemaakt door de scheiding van je ouders... en de Arita Bajens van daarna? Ja, dat denk ik wel. Maar ik, ik, ik vind het lastig om mezelf voor te stellen... voor mijn zeventiende. Um, eigenlijk, zeg maar, toen ik tien was... was er in huizen Bajens tussen mijn ouders een grote crisis. En het is eerder een, de tijd voor mijn tiende... en de tijd daarna, zou je kunnen zeggen. En um, dan is er nog een ander belangrijk... Breekpunt, dat was toen ik uh, voor het eerst de woestijn inging met kamelen, was ik 32. En uh, er was een, een Duitser, Carlo Bergman, die mij meenam. Want dat wilde ik graag verdwijnen in de woestijn. En daar heb ik jaren over gedaan om iemand te vinden die dat, mij dat zou kunnen bieden. En hij, een bedrijfseconoom had zijn baan opgegeven, had kamelen gekocht... en reisde zeven maanden per jaar door de woestijn. En via een vriend kwam ik hem tegen... en vroeg ik of hij mij mee wilde nemen op een reis. En na heel veel gesteggel en gedoe wilde hij dat ook wel. En uiteindelijk, na een, een uh, uh, daar hebben we het zo meteen misschien nog wel over... maar ben ik verliefd op hem geworden. En dat is een, een breekpunt geweest. Hij heeft eigenlijk die hele grote muur die ik om me heen had staan afgebroken, maar op een manier van een olifant in een porseleinkast. En misschien was het anders ook niet mogelijk geweest. Dus er is wat dat betreft ook een tijd daarvoor en een tijd daarna. Dus er zijn een paar knikken in mijn leven. Ik vind het wel mooi hoe je dat omschrijft... dat je blijkbaar behoefte had om te verdwijnen in de woestijn. Heb je nu nog steeds een woestijn nodig om te verdwijnen... of hoef je niet meer te verdwijnen? Of kun je ook op een andere manier verdwijnen? Ik heb het inderdaad niet meer nodig... Um... Maar die woestijn zit zo in mijn bloed dat ik elk jaar wel terug wil gaan. Maar het is natuurlijk nooit meer zoals in die eerste jaren. Waarin je zo, alles zo intensief beleeft. Dat is nogal wat, weet je. Om dat gewone leven gedacht te zeggen. En dan met een paar kamelen maanden tot een half jaar in zo'n woestijn te zijn. Waar je verder ook niemand tegenkomt. En, um, maar goed, dat heb ik... Gedaan En dat verdwijnen kan ik nu ook op een heel andere manier. Ik kan het ook hier. Mensen vragen natuurlijk wel eens. Stel dat je nou niet meer uh, zou kunnen reizen. Zou je dan heel ongelukkig zijn? Nee, ik heb mijn fantasie, verbeeldingskracht. En als ik... Uh, zet je mij in het bos neer? Of ook in Amsterdam, waar ik woon. Dan zie ik ook heel veel dingen gebeuren waar ik verhalen over verzin. Dus ik, ik denk niet dat het... Meer nodig is, maar ik heb wel um, behoefte aan stilte en me terug kunnen trekken. En zolang dat kan, dan, dan komt het wel goed. Had jij dat als kind ook? Dat je, dat je in jezelf op zoek was en met jezelf op een goede manier tijd kon doorbrengen? Ja. En kon, laten we zeggen, verdwijnen in je eigen fantasie? Ja, volgens mijn moeder kon ik heel goed alleen spelen en maakte ik ook. Dan ging zij de kippen voeren en dan deed ik dat binnen met stukjes papier. En dus ik was niet asociaal, maar ik kon echt urenlang in mijn eentje spelen. Dus dat is er altijd al geweest. En ik weet ook, ik heb wel 18 jaar in een woongroep gewoond. En het was voor mij ideaal, want ik kan niet met één persoon samenleven in een huis. Daar word ik echt helemaal gek van. Maar met een aantal vrienden in een groot huis. Dat is fijn, want dan kan ik een deur dichttrekken... en die anderen zijn niet van mij afhankelijk voor hun geluk... Of om een praatje of wat dan ook, wat je vaak hebt als je alleen woont. Dus um, ja, dat terug kunnen trekken, die deur dicht kunnen doen. En als ik eruit kom, dan ben ik er voor 200 procent. Maar ik wil er niet altijd maar zijn. Ik wil gewoon kunnen dagdromen en um, ja, op mezelf kunnen zijn. Dus die, dat kluizenaarschap, dat kan ik in de woestijn natuurlijk uh, uh, maximaal uh, beoefenen... En ik heb in het begin gedacht, jeetje, moet ik nou kiezen... tussen een leven in de woestijn en een leven in de stad? En dan was ik zo mee bezig in mijn kop. En toen dacht ik, jeetje, maar ik kan natuurlijk ook allebei. Want allebei die aspecten zijn een deel van mij. Ik kan een feestbeest zijn. En, uh, en een, uh, ja, ik hou ervan om dingen te organiseren. Uh, etentjes, feestjes, dingen. Maar dat gedijt ook bij de gratie van het feit... dat ik een groot deel van de tijd ook lekker alleen kan zijn... Dus die beide dingen die heb ik nodig. En dan ben ik gewoon gelukkig. En blijkbaar zat het er inderdaad van kind af aan. Dus Kruimeltje Baayens <laughs> wilde ook al graag die momenten voor zichzelf. Ja. ja. We gaan even naar dat moment terug. Dat je geboren werd. Want wat wij altijd doen is dat we in het uh, Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek gaan naar een fragment uitgezonden precies op jouw geboortedag. In dit geval 10 januari 1956. En het is er! En het okay. is bewaard gebleven, ja. Dus we gaan even, Arita Baaiens naar jouw geboortedag. Het is een fragment uh, waarin wij uh, Prins Bernhard horen. En die heeft het over de noodzaak van export. En dat is in, het, uh, in de radiorubriek Uit het bedrijfsleven. Het is 10 januari 1956. Landgenoten, het lijkt me een goede gedachte... dat de radiorubriek Uit het bedrijfsleven... ...vandaag en gedurende de komende weken... ...bijzondere aandacht besteed aan het vraagstuk van de export. Voor een land als het onze... ...waarvan het bestaan zo zeer afhankelijk is... ...van zijn economische banden met het buitenland... ...moet de export immers als een basis van zijn welvaart worden beschouwd. Dit is dan ook niet een aangelegenheid van enkelen... ...maar van ons gehele volk. Het verheugt mij... ...om via deze radiomicrofoon ook mijnerzijds hiervan te kunnen getuigen. De naoorlogse ontwikkeling van de Nederlandse export... ...is een van de meest opzienbarende uitingen... ...van de Nederlandse levenskracht en ondernemingszin. De tot dusver geleverde prestaties van allen... ...die op welke plaats ook, in binnen- of buitenland... ...direct of indirect bij de export zijn betrokken... ...rechtvaardigen het vertrouwen dat ons land zijn herwonnen positie op de buitenlandse markten... zal weten te behouden en te versterken. Ook ten aanzien van de export... dienen we ons oog op de toekomst te richten. Een toekomst waarvan het wel en wee voor ons land... meer dan ooit op internationaal gebied gelegen is. Dit vereist de warme belangstelling van geheel ons volk... en wel in het bijzonder van onze jeugd. Zij toch zal in haar jaren van volwassenheid de prachtige taak hebben om actief mee te bouwen aan een vreedzame internationale samenleving waarin onderling begrip en vertrouwen mogen overheersen. Ook te dien aanzien kan internationale handel en dus de Nederlandse export een belangrijke bijdrage leveren. Waar goederen worden uitgewisseld, ontmoeten elkaar de mensen. En dit laatste is het uitgangspunt van internationale samenwerking. Al dus Prins Bernhard op 10 januari 1956. De geboortedag van onze gast hier bij Nachtvluchten op Radio 1, Arita Baaiens. Ja Jij bent dan eigenlijk die, die jeugd waar hij het over heeft... die dan in de toekomst ja. dat zou moeten gaan opbouwen... Je hebt biologie gestudeerd. Je was milieubioloog En dan ja. op een bepaald moment. Komt er het besluit om dat op te geven. Heel kort. milieubioloog, Wat is dan precies je taak? Ik heb verschillende banen gehad. Ik heb in het begin milieugroepen. Actiegroepen geholpen om campagnes op te zetten. En te kijken hoe je dingen kunt bereiken. Daarna heb ik gemeentes geadviseerd... hoe ze milieuvriendelijker beleid kunnen voeren. En de laatste baan was in Nijmegen, waar ik op het stadhuis zat, Bureau Milieuzaken. Het was voor mij heel raar, want ik kwam uit, zeg maar, een beetje uit de actiewereld... Uh, om bij een gemeente te gaan werken. Maar daar heb ik ongelooflijk veel geleerd over besluitvorming. En mijn taak daar was om de gemeente ook uh, ja, te helpen... op het gebied van milieubeleid uh, initiatieven te ontwikkelen... en ook om te kijken of de burgers uh, iets zouden kunnen doen... om het milieu minder te belasten. En dan komt er een moment... het, het, het zijn hele idealistisch getinte ja. bezigheden. Dus, dus dat is zeer uh, te, te waarderen en te bewonderen. Maar dan komt er een moment dat je dus een ander besluit neemt. Ja, ja dat was zo dat ik dacht... of ik ga meer internationaal werken, dus binnen Europa... meer aan uh, milieudingen uh, doen, maar... Er lag ook die wens om naar het buitenland te gaan. Die heb ik, had ik al heel lang om in het buitenland te gaan werken. Ik had ook veel gereisd, maar ik dacht, ik wil niet als reiziger gaan. Want dan ga je van het ene mooie plekje naar het andere. En dat is saai, eigenlijk. Uh, dus dan wil ik liever ergens werken. Maar ja, hoe doe je dat dan? Ik had van alles geprobeerd, maar dat is niet goed uitgepakt. Uiteindelijk uh, ging ik die uh, woestijntocht maken met de Duitser. Voor een paar maanden. En omdat wij... Uh, uh, samen het niet zo goed kon te vinden, ben ik uiteindelijk alleen met kamelen verder gegaan in die woestijn. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat dat. Weet je, ik ging terug naar mijn werk en ik zag alleen maar uit, uit als ik uit het raam keek, zag ik zandduinen in mijn gedachten. En dan kwam ik thuis en ik ging toen ook ging altijd uit s'avonds. Maar nee, ik zat nu op de bank en zag ook op de muur, op het bank, zag ik allemaal zandduinen verschijnen. Dus uiteindelijk. Uh, Denk, heb ik zeven jaar uh, geknokt om dat milieu, om daar iets voor te doen. Um, en zoals dat altijd gaat met uh, mensen met grote idealen. Dat gaat natuurlijk nooit zo snel als je zou willen. Ik denk, weet je, jullie bekijken het maar. Uh, het gaat me toch niet lukken die wereld te veranderen. Ik kies voor iets anders. Ik ga gewoon weg en uh, uh, ik doe gewoon wat ik zelf leuk vind. En dat is voor iemand waar ik vandaan kom. Uit een heel gereformeerd nest. Waar je geleerd wordt dat je nuttig moet zijn voor de maatschappij. En dat het niet gaat om... Um, dat je het uh, naar, je, naar je zin hebt. Nee, uh, het lijden, hè, dat, hoort, dat, dat hoort bij het leven. Dus om dat allemaal achter te laten... en gewoon te doen waar je zin in hebt, dat was een enorme stap. Uh, en die heb ik eigenlijk alleen maar kunnen zetten... door te bedenken wat er met mij zou gebeuren als ik het niet zou doen... en dan op hoge leeftijd terug zou kijken op mijn leven... Want er kwam natuurlijk ook een financiële onzekerheid bij. Want ik had een hartstikke goede baan. Dat was mijn volgende <laughs> en vraag. En zo. Want hoe dus... financier je zoiets? Hè? Ik zou heel graag morgen uh, ja. bijvoorbeeld uh, willen meegaan op zo'n rit... die ik dan in 2010 vermeld zag staan van jou. Ja. Ga met Rita Baaijens en een filosoof de woestijn in. Lijkt me heerlijk, maar ik denk dan meteen... ja, maar wacht even, die baan en hoe ga ik het financieren? Ja. En zeker wanneer het voor langere duur is. Ja. Maar ja, dat wist ik ook niet. Nee. Dus ik ben echt in het diepe gesprongen en achteraf gezien, ik vond het toen lastig, hoor. ik heb een half jaar met het zweet in mijn handen gelopen, want ik dacht, ik kan nooit meer terug in een geregeld bestaan als ik dat besluit ga nemen. Gewoon puur zelf, emotioneel niet bedoel je? Nou, je past niet meer. Ik bedoel, dat is alsof je, ja, ik weet niet hoe je dat moet, iets, ik bedoel, dat geregelde leven, dat kun je aan als je er lang in zit. Als je daar uitstapt en je gaat iets totaal anders doen... kamelen kopen en naar die woestijn... Nou dan pas ik niet meer in een kantoorsituatie met een baan boven me. Dat, tenzij je verhongert en denkt, er nou ja, dat, dat kan niks anders dan dat... dan zou ik het wel weer doen. Maar ik denk, dat, dat, dat gaat nooit meer samen. Dus dat, dat overzag ik wel. Dat dat een keus was die definitief zou zijn. Dus ik vond het heel erg moeilijk. Want ik wist ook niet hoe ik dan mijn geld zou moeten gaan verdienen... Um, maar dat beeld van die vrouw op 65-jarige leeftijd... die terugkijkt op haar leven en denkt... shit, ik heb gewoon het leven niet ten volle geleefd. Dat heeft mij toen ontslag doen nemen. En de grap was dat die paniek waarvan ik dacht dat die zou komen... die bleef uit. Omdat ik besefte, als je niks meer te verliezen hebt... dan hoef je dus ook nergens meer bang voor te zijn. Het is gewoon een feit. Je kan, je kan nu alles doen wat je maar zou willen doen. Dus dat was heel leuk. Champagne gekocht, gevierd. En uh, daarna zijn er ook wel economisch moeilijke jaren gekomen. Maar omdat ik zo graag wilde wat ik toen ben gaan doen... Ik heb kamelen gekocht en mijn eigen karavaan samengesteld. En gewoon in die woestijn uh, ja, gaan ontdekken wat daar allemaal is. Uh, dat, dat is het beste besluit geweest wat ik ooit in mijn leven heb genomen. En gaandeweg... Bedenk je dan manieren om aan geld te komen? En in mijn geval was dat uh, reportages maken, schrijven, lezingen geven. Maar ik ben die eerste jaren echt ongelooflijk arm geweest. Uh, dat eerste jaar had ik nog geld van mijn moeder. Zij stierf en liet wat geld achter. Maar dat had ik er in de winter door gejast. Dus dat was ook op. En uh, ja, dan moet je dus heel creatief zijn. En ja dan voel ik me wel heel erg uh, verwant aan nomaden... die ook niet weten of ze het jaar erop de kudde nog hebben... of er een droogte komt of niet, uh, hoe de dingen gaan. Dus het is ook maar aan wie je je meet en wie je voorbeelden zijn. En kom je in Nederland, de uh, nou ja, het tijd het is nu wel een beetje anders. Maar toen uh, was er nog niet zo'n grote crisis. Dus iedereen verklaarde mij voor gek, want zij bouwden pensioenen op... En een bankrekening en een huis en alles. Maar mijn rijkdom zat in mijn hoofd. En ik denk, ja, ik leef nu... wat jullie misschien naar je pensioen willen gaan doen... maar misschien niet kunnen, omdat je niet gezond meer bent. Dus uh, ik zie het wel. Je rijkdom zit in je hoofd. Zit het ook in je hart, in je ziel? Of... Ja. Of heb je niet zoveel plekken waar de dieren ja. huizen? Nou, met mijn hoofd dan denk ik aan mijn verbeeldingskracht. Uh, maar natuurlijk, die, die, uh, dat hart en die ziel... Ja, die worden continu gevoed daar in de woestijn. En dat heeft uh, me zoveel gegeven. Daar dag in, dag uit lopen. Weten dat je ook op het randje van het mes loopt. Hè? Je kan er afvallen, dan ga je dood. Of, dus je moet heel erg je best doen om te overleven. En dat geeft enorme uh, levenskracht en energie. Het lijkt niet zo, het lijkt alsof je de dood opzoekt... maar eigenlijk zoek je het leven op en bezweer je de dood... door daar te lopen. Maar is dat dan ook inderdaad nog steeds vanuit de motivatie... ik wil genieten van het leven en wanneer ik erop terugkijk... moet ik er iets mee gedaan hebben? Of komen er ook andere krachten boven drijven... die plotseling van belang zijn... en waardoor je de drijfveren ervaart om dit te doen? Ja, nee, want de werkelijke drijfveer... om steeds weer terug te gaan naar die woestijn... wat toch een, een hard leven is. Het is niet een romantisch plaatje... en een film waar je continu... Inloopt. Het is echt overleven en, en hard werken met die beesten... en honderden kilo's bagage wat, wat je moet verslepen... en per dag 40 kilometer lopen en je verdwaalt. En dan moet je de weg weer vinden of een op De weg. Nou ja, er gebeurt van alles. Uh, maar, uh, en ik wist in het begin ook niet... Ik dacht, waarom doe ik dat toch? Want je kan doodgaan. Dus waarom moet dat nou keer op keer weer gebeuren? En daar had ik geen antwoord op. En ik dacht bij mezelf oké, okay, um, kijk, als ik het antwoord van tevoren al had... had ik het misschien niet meer hoeven doen. Dus ik denk, doe het maar gewoon. En dan kom je er later wel achter waar het goed voor is geweest. En uiteindelijk, um, denk ik, wat ik gezocht heb... is toch steeds die confrontatie met de leegte... om uit te vinden wie, wie ik ben. En ik weet niet of je ooit van Joseph Campbell hebt gehoord. Dat is een... Uh, hij leeft jammer genoeg niet meer, maar een... Um, een ja, mytholoog zou je bijna kunnen zeggen. Hij is een expert in wereldmythes. En heeft um, een boek geschreven waar alle filmmakers nadien uh, op geleund hebben. En dat is zeg maar, de reis van de held, zoals hij dat benoemt. Hij zegt in elk mensenleven heb je, kun je een aantal stadia herkennen. Uh, die gaan over uh, de oproep om de reis te gaan ondernemen. Je vindt het in de sprookjes en zo ook terug. Uh, de held die dat dan moet gaan doen... die uh, wil dat in eerste instantie niet. Maar door een aantal omstandigheden gaat hij dat toch doen. Er komen moeilijkheden op je pad. Er is een mentor, er is een transformatie. En uiteindelijk kom je weer terug op de plek waar je van vertrokken bent. Maar dan ben je wel veranderd. En ben je eigenlijk volwassen geworden en ga je het leven aan. En heb je voldoende kennis over jezelf in huis... Precies. om dat leven aan ja. te gaan op een verrijkende ja. en, en inhoudelijke manier. Ja, en je ziet bij een hele hoop uh, volkeren die het moeten hebben... Uh, of die in de natuur leven en daar zich mee moeten verstaan... dat er altijd zo'n initiatieperiode is... om jonge mensen klaar te maken voor dat uh, bestaan. En ik heb dat gemist in mijn leven... En ik denk dat ik het zelf heb opgezocht. Van, wat kan ik nou? Waar, als ik op mezelf terugval uh, en er is een probleem, hoe los ik het dan op? Als ik in paniek raak, hoe reageer ik dan? Als ik wekenlang niet tegen iemand kan praten, wat gebeurt er dan in mijn hoofd? Dus al die dingen heb ik daar in die woestijn opgezocht. En uh, na een aantal jaren dacht ik ook, van nou oké, okay, ik heb nu alle antwoorden gevonden. Waarom zou ik nog steeds door die woestijn blijven banjeren? Want om nu nog dood te gaan voor iets, ja, waarvoor dan? Dus toen heb ik ook uh, een tijdje aan de rand van de woestijn geleefd. Omdat ik dacht, ik heb nou geen zin meer in al die toestanden. Maar ik miste toch dat op het scherp van de snede leven. En toen ben ik naar Soudaan gegaan en heb daar kamelen gekocht en ben daar verder gaan trekken. Maar... En laten we even niet vergeten, in de loop der tijd... heb je natuurlijk ook allerlei boeken geschreven en gepubliceerd. Want, want we doen het nu voorkomen alsof je uh, daar in je eentje rondbanjert... en voor, de, voor het overige geen productiviteit uh, mm -hmm. aan de dag legt. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je, nee. je schrijft erover. Je, je deelt het met, ja. met mensen, met lezers. Ja, dat was voor mij wel fantastisch... om um, het allemaal nog een keer te kunnen beleven. En zeker die eerste jaren... Um, met de Duitser was behoorlijk heftig omdat we hij we noemen mij... hem de Duitser, de Duitser. ook in ons hè ja ja ik vind het wel goed klinken maar het, het ja. er zit ook zo'n toontje in en ik denk oh ja, ja ja ik heb een hoop met hem te verhapstukken gehad ja. en um... volgens mij ben je daarna door een diep dal gegaan ja ja maar ik ben hem ook heel erg dankbaar voor een hele hoop dingen maar voor mij is het de Duitser en um... en het is nu de Amerikaan hè? of niet de Cowboy. De Cowboy. Normakum, ja. Nou, is toch ook een Amerikaan. Ja. Ja. De Cowboy, Goed. Ja. We gaan verder. Um, maar wat was je vraag ook alweer? Over boeken, geloof de ik. Boeken. Ja. Ja. ja, dat was geweldig. Want um, toen in de opzij stond een interview uh, over wat ik aan het doen was. En op basis daarvan heeft de uitgeefster de missie van de pluim mij gevraagd een keer te komen praten. Zij was toen redacteur. En... Moedigde mij aan te gaan schrijven over de dingen die gebeurd waren. En dat heeft me ontzettend geholpen om te begrijpen wat er gebeurd was. Dus dat schrijven, het was een moeizaam proces. Maar het was ook heel... Uh, um, ja, Ik kan niet op het juiste woord komen, maar zuiverend bijna. Weet je? Dat je verwerkt en mooie louterend. woorden... Louterend? Uh, probeert uh, woorden te vinden voor die heftige dingen die zijn gebeurd... en het een plek te geven. En sindsdien ben ik meer en meer een schrijfster geworden. Eerst was ik ontdekkingsreizigster en ik schreef. En nu ben ik gewoon schrijfster. En ik reis en schrijf over uh, volkeren en landen en, en dingen die gebeuren. En ik schrijf ook gewoon journalistieke artikelen. Dus dat noem ik dan meer de sprintjes trekken. Wat ik ook fantastisch vind om te doen. Maar um, ja, als mensen mij nu vragen, wat doe je? Dan zeg ik, ik ben een schrijfster. En voorheen, twintig jaar geleden, zou ik hebben gezegd... ik ben woestijnreizigster. Dus dat is een accentverschuiving. En ervaar je het soms als moeilijk om datgene wat je beleeft... en datgene wat je in jezelf vindt, en ook buiten jezelf natuurlijk... om dat in woorden te vatten en, en dat dan ook... want je wordt daardoor kwetsbaarder natuurlijk... op die manier in de openbaarheid te brengen en met die lezer te delen? Nee, het grap is, dat heb ik van uh, de Duitser Carlo geleerd... Um, voordat ik hem leerde kennen... Was ik gewend dat je. Um, nou ja, je neemt een zekere beleefdheid in acht als je met andere mensen omgaat. Er zijn ongeschreven regels waar je, je aan houdt. Die man hield zich aan geen regel en geen wet. Dreef mij tot waanzin ook af en toe daardoor. Maar hij heeft mij die vrijheid dus ook geleerd, eigenlijk. Om die vrijheid te nemen. Om gewoon te zeggen of op te schrijven wat er aan de hand is. Of wat je wilt delen. En daarbij heeft niemand jou ooit in zijn of haar greep. Je deelt wat je wilt delen, maar dat wil niet zeggen... dat mensen jou daardoor helemaal kennen of jou kunnen bezitten. En dat is wel een enorme vrijheid. Maar ik moet je zeggen, ik ben nu met een nieuw boek bezig... en daar ervaar ik toch wel weer um, een beetje gêne af en toe... over dingen die ik onder woorden probeer te brengen. Dus blijkbaar, ik heb het wel geleerd toen... Maar kun je ook weer in een situatie geraken waarvan je denkt... oh jee, hoe ga ik me hier weer uitredden? Maar dat is natuurlijk ook wel het spannende. Dat is de zoektocht naar het paradijs ja, waar je Ja, dat is nu de zoektocht hebt. naar het paradijs. Ja. En daar ben je bezig met crowdfunding, noem ik het maar even. Ja, ook. Ja, dat, dat moet je even uitleggen. Ja, dat is wel um, een hele prettige ontdekking geweest. Ik wil... Dat boek gaan schrijven. Dat gaat maanden en maanden en maanden duren. En ik dacht, als ik daar echt voor wil kunnen zitten om te schrijven. kan ik niet in die tijd ook veel geld verdienen. En ik zag uh, dat er nieuwe initiatieven zijn. op internet, online. om mensen te vragen uh, mee te doen. Dat mogelijk te maken dat dat boek er komt. Dan dacht ik, oh wat leuk. Want dan kan ik vooraf al met lezers contact hebben. in plaats van achteraf als dat boek er is. Dus ik ben een digitaal schrijfatelier begonnen waar mensen kunnen volgen welke boeken ik lees... en hoe, hoe dat schrijfproces tot stand komt. En in ruil vraag ik hen om die zoektocht... en dat schrijven daarover deels mogelijk te maken... door een klein of een groter bedrag te storten. En in ruil daarvoor gaan we lunchen of uh, uh, gebeurt er iets. Dus ik doe iets terug, plus dat ze dat hele proces kunnen volgen. En in het begin dacht ik, ja, het is toch een beetje raar om dat van mensen te vragen. Maar uiteindelijk dacht ik, de wereld wordt er toch alleen maar leuker van... als er mensen zijn die dingen doen die de meeste mensen niet durven of niet willen doen. Dus oké, okay, ik, ik geef een geregeld bestaan op... en ik leef in een grote financiële onzekere situatie. Dat doe ik met overtuiging en met alle liefde. Maar als mensen dat leuk vinden wat ik doe en bij willen dragen aan dat mogelijk maken... Waarom niet? En wat er opeens gebeurde. Was dat mensen die ik kende of niet kende. Inderdaad bedragen gingen storten. En tegen me zeiden. Te gek dat je dat doet. Leuk dat ik daarvan mag genieten. En dat geeft mij eigenlijk vleugels. Want dat schrijven. Dat is een moeizaam proces. Dat is het altijd. En dat, er zijn meer banen die moeilijk zijn. Dus daar klaag ik niet over. Maar het is. Je zit daar maar. En je probeert daar iets moois van te bakken. En dat is heel leuk. Als Terwijl je dat doet. Je weet dat mensen je dat gunnen. Die lezer komt daardoor wel steeds dichterbij. In letterlijke en in figuurlijke zin. Ja. Kan dat de moeilijkheidsgraad nu opleveren? Dat je zegt, het lijkt wel alsof ik een stukje van die bravoure van voorheen weer kwijt ben? Ja, want sommige mensen bevalt het dan niet... welke kant je opgaat. Of de meningen die je verkondigt, wat ze nu dan al merken. Dat is lastig. Maar aan de andere kant zeg ik dan, ja, dat is mijn weg. Dus die ga ik gewoon. Maar het zit hem er meer op dat ik... Uh, probeer woorden te vinden voor iets wat ik nog niet snap. En dat gaat uh, over dat ik in, de, in Siberië... waar ik uiteindelijk naartoe ben gegaan... maar misschien komen we nog terug op waarom ik daar naartoe ben gegaan... Um, dingen tegenkom. Dus uh, Shamanisme, uh, wat, wat wil zeggen dat mensen geloven... in een wereld van ja, onzichtbare geesten... die... Uh, je leven kunnen beïnvloeden. En dan is er een persoon, de shamaan, die daar naartoe kan reizen... in trans, soms onder invloed van bepaalde middelen en drummend... om die geesten te vragen uh, de balans te herstellen... die uit balans is geraakt, waardoor iemand ziek is geworden. En het is wel heel amusant als je daar bent en je ziet dat... en je maakt die, die seances mee denk je ja, ja, ja, uh, het zal wel... Um, maar gaandeweg raakte ik een beetje geïrriteerd. Er waren ook heel veel Russen die uh, de weg kwijt waren na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En die naar Zuid-Siberië kwamen vanwege dat shamanisme. En vanwege de krachtplekken die daar zouden zijn. En een heilige berg. En die daar genezing zoeken. En die zulke rare verhalen hadden in mijn ogen over mystieke ervaringen. Dus ik noem ze dan spirituele ego-trippers. En daar kon ik niet tegen eigenlijk. Ik werd geïrriteerd daardoor. Uiteindelijk zei ik tegen mezelf. Weet je. Ik heb natuurlijk als bioloog een wetenschappelijke opleiding... en volgens mij zit de wereld op een bepaalde manier in elkaar. Daar werd ik geconfronteerd met mensen die er heel anders over dachten. Die ik voor gek verklaarde. Maar ik dacht, wat gebeurt er nou als ik mijn eigen overtuigingen loslaat... en gewoon eens bekijk... maar kan de wetenschap dan vertellen hoe de wereld in elkaar zit? Is de wetenschap de, zeg maar, de, de, de scheidsrechter tussen wat zin en onzin is... Dat kan niet zo zijn, want de wetenschap, de allerlei theorieën... worden ook om de zoveel jaren weer op de, op de helling gezet. Dus voor mij, als rationeel denkend mens... is het heel lastig om met mensen te verkeren die in geesten geloven. Maar hoe makkelijk is het om je eigen overtuigingen los te laten? Ik bedoel, ja. even terug uh, naar het onderwerp eerder uh, ja. in dit gesprek. Je hebt er vijftig jaar over gedaan om jezelf te gunnen, ja. meer te gaan genieten... in plaats van steeds maar die bokshandschoenen aan te trekken. Ja, ja dus dat proces van dat schrijven... Dat, dat, dat, daar, daar ben ik bezig woorden te vinden... voor iets wat ik nog niet helemaal snap. En ik schrijf dat boek ook alleen maar... omdat ik dat onderzoeksproces boeiend vind. En ik denk dat de lezer er uiteindelijk ook een hoop lol aan heeft... omdat heel veel mensen uh, met datzelfde worstelen. Dat je... Ja, dat je denkt... Het kan toch niet alleen maar zo zijn hè, dat je je brein bent. Dat wil je niet geloven. Maar hoe, hoe zit het dan precies? Nou, daar ben ik aan het uitzoeken en daarin wil ik mensen meenemen. En die gêne komt deels voort uit het feit dat ik bang ben... dat ik iets ga vinden waar ik, wat ik eigenlijk niet wil vinden. Dus in die zin is het heel lastig om je overtuigingen los te laten. Het is een waanzinnig moeilijk proces... Maar dat is net als in die woestijn... Waar, waar ik ben je de... bang voor? Wat je zou kunnen vinden? Waarvan je zegt, dat wil ik niet vinden. Nou, Kun je dat wel onder woorden brengen? Um, ja, het klinkt heel oneerbiedig. Maar ik, ik heb een grote hekel aan, aan zwevers. Aan mensen die bijvoorbeeld zeggen... ik zit niet in mijn energie. Of uh, ja, natuurlijk is dit gebeurd, want... En gewoon alles maar uitleggen... in een soort spirituele, zweverige uh, uh, manier... En waar ik bang voor ben, is dat ik naar dat kamp... dat ik in dat kamp ga zitten, dat ik taal uit ga slaan... waarvan andere mensen zeggen, ja, jeetje, die is gek geworden. Maar dan maak je het afhankelijk van andere mensen. Ja, maar ja, ik leef toch in een sociale omgeving. En als je een boek schrijft, dan wil je communiceren met andere mensen. Dus ik um, heb... Of je moet terug naar de woestijn waar je in je eentje zit. Ja. Maar nou, daar was je klaar. Weet je, de, de sceptische houding, alles bevragen, is een hele veilige... Houding, want dan hoef je jezelf nooit bloot te geven. Je kan altijd kritiek uitoefenen. En om dat los te laten vind ik erg lastig. Ik sprak met Hans Gerding, dat is de directeur van het uh, Parapsychologisch Instituut. Hij zei tegen mij, als ik jou hoor, ben je superkritisch over dat alles. En als je echt wil begrijpen wat er aan de hand is, dan moet je durven springen. Dan moet je ook die ervaring die die shamanen hebben aandurven. Nou, dat durf ik dus niet, omdat ik... Bang ben dat ik ergens inval en niet meer weet waar ik aan de andere kant eruit kom. Maar dat is natuurlijk toch de uitdaging om iets te doen waar je bang voor bent. En da daar, daar zit dat ambivalente. Dat ik dan denk, ja, ga ik dan ook raaskallen? Net als die mensen die, die ik niet serieus neem. Dus dat, dat is het. En die angst dat bang zijn ergens voor en die angst dan vastpakken... en daar iets mee kunnen doen, dat is volgens mij wel het streven wat ja. je in je hebt. Ja, ik hou ervan dingen te doen waar ik bang voor ben. Jij bent ook een feestbeest, zei je eerder in de uitzending. Ja, was dus... ik, ja. Oh, dat was je. Nou, dan gaan we dat uh, kleine stukje feestbeesterigheid... in jou even toch weer uh, tot leven wekken. Want wat doen wij namelijk altijd bij Nachtvlucht en Zomercocktail? Dan gaan wij een cocktail shaken waarvan wij vinden dat die bij onze gast past. Oké. Okay. Uh, het is niet voor niks, nachtvlucht en zomercocktail. En in dit geval is dat natuurlijk, het kon gewoon niet anders... de Desert Sunrise. <laughs> en uh, ik geef eventjes uh, het overzicht van de ingrediënten aan jou. Ik zie dat je je bril opzet, want dan mag jij eventjes de ingrediënten voorlezen... En dan uh, gaan Lianne Bruins en ik, die gaan ze eventjes klaarzetten. Nou, wat een verrassing. Ja, leuk, hè? En Misschien ja. kunnen we wel op je cowboy gaan proosten. Ja, oh, dat is leuk. Um, dus ik ga nu voorlezen wat er allemaal in zit. Ja. Wodka, oh, dat is te gek, dat past bij Rusland. <laughs> Sinaasappelsap, ananassap, genadinesiroop... en uh, ijsblokjes die uh, gecrushed zijn... Al oh, gecrushed. Ik ben de hamer vergeten mee ah. te nemen. Dat geeft altijd... Oh, maar dat kan ik wel met een flesje doen. Of, uh, oh, dat ja. vind ik fantastisch. Um, als jij alvast even begint, dan pak ik even een handdoekje... waar ik dus inderdaad de ijsklontjes in ga doen. En uh, dan begin jij maar even met uh, de eerste hoeveelheid... Uh, wodka erin te doen. Oké. Okay. Dat is deze. ja. Ik heb nooit zelf een cocktail gemaakt. Oh, dat is een mooie première En dat dan... moet dan Ja, ik zou zeggen uh, zo'n beetje vier oh, keer. Die... Ik krijg nu iets aangemaakt. Ja, dat is een aangemaakt. klein maatje en dat is drie ja. centiliter. Oh, oké. Okay. Oh, wat leuk. Dus ik kan een nieuwe carrière beginnen. <laughs> um, dit is de wodka. En dan sinaasappelsap. Verse sinaasappelsap zie ik hier. En daarvan gaat dan iets meer daarin. Weet je, daar droom ik af en toe ook van. Dat ik weer mijn leven eens een keer helemaal om ga gooien. En iets totaal anders ga doen. Dus misschien is dit het begin van een nieuwe loopbaan. Ananassap. Maar dat heb je dus al een keer gedaan. Hè? Ja, dat dat me zo omgooien, leuk. maar je zou dat eigenlijk ja. nog wel een keer opnieuw willen doen. Ja. Even en dan zien. bedenk ik vaak, wat zou ik dan willen doen? Dan zou ik een verwendbureau beginnen, denk ik. Een verwendbureau? Ja. Daar komt mijn ondeugende kant. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar... Oh, daar wil ik, ik graag alles over weten. Ja, ja. Oké, okay, dit is ananassap. Dan een scheut genadinessiroop. Sorry hoor, maar de ijsklonten moesten even ja. wat kleiner worden. Oh. Dit, dit gaat soms ook in bier, hè? Genadinesiroop. Ja. Oh. Scheutje. Is dat te veel, denk je, of had het wel mee? Ik uh, denk dat het wel oké is. Een verwendbureau, dat lijkt me wel wat. Ja, ik heb maar dat... dat is dan weer heel luxueus. Nou, dat gaat erom dat een hele hoop mensen zo braaf leven. En uh, mensen hebben altijd geheime wensen, maar durven dat niet uit te leven. En wat is bijvoorbeeld een van de geheime wensen die jij hebt? Um, oh jee. Zo, ijs erin. Je mag ja, even nadenken. dan ben ik even stil. Dus ik Waarom? praat gewoon nog even. Ja, dat. dat een geheime wens, dat is een geheime wens, is natuurlijk zo geheim dat duurt even voordat het weer naar boven komt, of je mag het niet zeggen. Oh ja, in mijn uh, ik weet niet of dat een uh, voor geheime wens door kan gaan, maar uh, in mijn leven gebeurt het natuurlijk regelmatig dat ik steeds weer uh, ja, een, een list moet verzinnen om uh, aan geld te komen om de dingen te <lacht> kunnen doen die ik wil doen. En dan denk ik altijd: Oh, wat zou het heerlijk zijn om gewoon onderhouden te worden. En dat hoort natuurlijk niet voor een, een zeer uh, uh, geëmancipeerde vrouw. Maar ik denk, hoe zou dat zijn? Dat iemand gewoon tegen je zegt, weet je, ga jij maar doen wat je wilt doen en ik, ik dok wel. Een cowboy klinkt niet rijk. Nou, hij, hij heeft wel geld. Dat is toch wel prachtig. Oh, dat is mooi. Ja. ja, misschien heeft hij wel een enorme range. <laughs> of ja, range. Maar uh, hij deelt het geld niet met mij. Dat is ook wel heel verstandig misschien. Um, maar zoiets dat, dat uiteindelijk iemand gewoon. Uh, is een jaar of twee of liever vijf, vijf jaar, voor je zorgt... en zegt, doe jij maar alles wat je zo graag wil doen. Want kijk, voor geld moeten zorgen, dat hoort bij het leven... en dat zet je ook met de poot op de grond, maar het neemt zoveel energie. En ik merk als ik eens een keer een periode niet over geld hoef na te denken... dan komt er ongelooflijk veel... Uh, creativiteit los. Zal ik hem even checken? Dus of ben jij een vrouw die twee dingen tegelijk kan? Nee, eigenlijk kan ik uh, uh. niet zo goed twee dingen tegelijk. Zit er ook zuur in? Want er uh, lijkt bijna niet uit te zijn. Nou ja, weinig. Maar Maar kunnen mensen zich bij een wensenbureau dan aanmelden... om zich vijf jaar te laten onderhouden? Nee, lijkt nee, nee, niet nee, nee mijn die... wensenbureau gaat ja. erom. Jij vroeg naar nou mijn geheime wens. Ja. Maar wat ik voor mensen doe... Uh, voor mensen die ik ken... Uh, organiseer ik soms iets onverwachts... En dan zit dat vaak op het randje. Op iets wat ze misschien niet durven, maar toch wel heel erg spannend vinden. En dat is zo leuk om daarmee te spelen. Ja, ik heb voor één persoon heb ik gemixt. Oh. Um, dat is natuurlijk niet zo verstandig. Nee, we maar... hadden het even moeten verdubbelen, maar dat maakt niet uit. Want het gaat in ieder geval even over. Op... Oh. Natuurlijk, ja, neem die Ja. om te proeven. Het ziet er wel heel mooi uit, vind je niet? Ja, dan kan ik... Uh... Verschillende kleuren. Rietjes erin. Je kan aan de slag. Klein stokje met een bramen en een stukje wow. citroen. Ja? Ongelooflijk lekker. Hoe smaakt die? Ja, lekker. Ja, en koes maakte. Ja, lekker. Ik denk als ik dit. Uh, het is in ieder geval een mooie set naar, naar Rusland neem, dan uh, heb ik mensen voor me gewonnen. Mm. Oh ja. Oh, ik vind het gevecht tussen die verschillende fruitsmaken en dan de vodka eroverheen heel hè? spannend. En die ja. grenadine? Ja. Het is heel geraffineerd. Helemaal goed. Mm. Proost op de cowboy mm. of op, het, op uh, je wensenbureau? Op de cowboy. Op de cowboy. Oké. Okay. <lacht> maar dat wensenbureau, ja, dat lijkt me wel heel leuk. Dat ga ik dan met vrienden doen. Misschien wil Lianne ook even proeven. Er zit ook een braam? Brengt. Zit hier nog? Ja, ik heb het even een beetje opgeluisterd. Oh, die ga ik zo met wat ook opeten. Extra dingetjes. Ja. Maar deze houd ik dan ook erin bij het Wensenpakket. De duimen uh, gaan ga ja, ja, dat super. zou je dan in het, uh, het Wensenbureau willen ja. doen. Ja. Maar denk je dat het, uh, dat het realistisch is om, om je leven nog een keer uh, om te ja, gooien? zeker. ja. Ja? Ja. Je bent okay. nu 55, begin ja. dit jaar geworden. Mm -hmm. Maar goed, je Kijk, wordt ik, 90 ik, misschien. Nou, dat hoop ik niet hoor. Uh, 83 vind ik wel genoeg. Oké. Okay. En um, ja, dat lijkt me zo leuk, omdat er dan, uh, dan moet je weer nieuwe talenten aanboren. En, um, maar misschien zou je kunnen zeggen uh, dat, kijk, of dat leven nog weer helemaal op zijn kop gaat... hangt er vanaf wat er gebeurt. Ik ga het niet doen om het op zijn kop te zetten. Dan moet er wel iets, een situatie zijn die dat vraagt. Of ik moet ergens tegenaan lopen van ik denk, ja, dat is het helemaal. Ja, of je verliest je wel zometeen in die... Uh, mythische wereld waar je nu onderzoek naar doet. Hè? Dus, dus je verliest je wel in, in, het, in het zwaar. Ja, uh, um, dat geloof ik spirituele. Niet. Nee, nee. En zoals je zelf moet zweverige leven. Ja, kan ik me niet voorstellen. Maar ik wil me er in, in, in ieder geval toe verhouden. Um, maar met mijn achtergrond, dus ik kom echt uit de Bijbelbelt, kan ik me niet voorstellen dat ik me weer in een soort situatie ga begeven waarin dogma's gelden. En waarin andere mensen mij gaan vertellen hoe het zit. Dat zal niet gebeuren, maar ik vind het natuurlijk wel... Ja, we hebben bijna geen tijd meer, maar ik heb de in Zeven minuten voor oh. zeven, Arita Bayens hier benacht op ja. Radio 1. Wat goed dat jij de tijd ook in de gaten houdt. Ja. Ja. Want wat wou je vertellen waarvoor je denkt de nou, tijd te hebben? Ik heb in een tijdmachine gezeten in, um, in een, een laboratorium in Siberië. En dat is een... een, een, een, een Wetenschappelijke fac faculteit. En er is een professor, die heeft een machine ontworpen. Uh, of hij niet, iemand anders. Waarin je door tijd en ruimte zou kunnen reizen, maar meer met de geest. En daar heb ik boeken over gelezen. En ik dacht eigenlijk dat het een fantasie was, dat iemand uh, dat beschreef. Die had in die machine gezeten en die had allerlei geweldige dingen beleefd en meegemaakt... En met heel veel moeite ben ik daar terechtgekomen in Novosibirsk... in die wetenschappelijke stad, heb die man ontmoet... en heb tien minuten in die tijdmachine gezeten. Uh, dus ik heb wel gedacht, oké, okay, dan ga ik erin... en wat er dan ook gebeurt, uh, zie ik dan wel. Die man, de professor, zei van tevoren... als je dat doet, je hersenen worden voorgoed veranderd... door dat apparaat. Durf je dat aan? Je kan ook gaan flippen... Ik zei, Nou, die hersenen zijn zo. Ik heb zo, soms zo'n bord voor mijn hoofd. Ik geloof dat dat wel snor zit. Ik ga niet flippen daar in die machine. Oké. Okay. Dus hij liet mij daarin. En ik zat daar. Hij zegt: Ik kom je wel op tijd eruit halen. En stel je maar voor dat je weer in Zuid-Siberië bent. In een prachtig gebied en kijken wat er gaat gebeuren. Dus ik zit daar. Ik probeer me dat voor te stellen. Doe mijn ogen dicht. Er verschijnt niets. Alleen maar zwart voor mijn ogen. Het kan toch niet zijn dat ik duizenden kilometers hier naartoe ben gevlogen... al die moeite heb gedaan dat ik de enige ben die in die machine zit... en waar niks mee gebeurt. Want iedereen zag de muren, wijken en ufo's en weet ik wat. Uh, tenminste, in die verslagen die ik daarover las. Dus ik zit daar. Nee hoor, na een minuut nog niks. Es, gewoon een zwart scherm. Op een gegeven moment denk ik laat ik dan maar aan de woestijn gaan denken. En op, Ik zie de eerste duin verschijnen en die professor komt mij halen... omdat de tijd op is... En zegt tegen mij, uh, en? Ik zeg, ja, sorry, helemaal niets. Hij zegt, ja, het is natuurlijk geen kermisattractie. Dat er hè, zeker wel iets gaat gebeuren. Maar dat geeft aan uh, dat ik dan op zo'n moment denk... maar die mensen die er wel in gezeten hebben... die, die van alles hebben meegemaakt in hun hoofd... hebben die... Een rijkere fantasie. Hoe test ik dan dat wat zij hebben meegemaakt, dat dat niet aan hun fantasie te wijten is, maar aan iets anders? Dus ik zei tegen jullie man: Heeft u ook experimenten gedaan waarbij je mensen in zo'n machine zet en zegt dat die werkt, maar hij werkt dan niet om te kijken? Nou ja, goed. Dus um, nee, dat had hij niet gedaan. Dus ik denk dan: Nou, ze kunnen me wat met, met, die, met die machine. Maar ik probeer dus wel de grenzen te verkennen en me in situaties te zetten waar ik niet weet wat er uitkomt, maar of ik zo'n shamanenseance aan durf. Ik ga over een maand terug, of over twee weken al. Wie weet durf ik dat aan? Misschien dat wij je dan op 24 september in onze uitzending kunnen bellen... want we hebben dan ook gasten uit voorgaande uitzendingen... en uh, dan even heet van de naald het nieuws horen toch? Zit ik nog in Rusland, maar... Ja, maar dan bellen oh, we. Oh, leuk. Ja, ja. Ja. Het grappige is dat ik het gevoel heb... dat de wetenschapper in jou... en daarnaast... inderdaad de, de, de, de bevlogen... en gepassioneerde... innerlijke mens, reizigster... zo ga ik het noemen... dat die in een hele mooie... vruchtbare strijd met elkaar verwikkeld zijn. Ja, het is goed ja. om zekerheden onderuit te halen. Ja. Arita Baaiens, ik heb hier een doosje vol geluk... voor je... Dat is uit handgeschept papier met hele kleine bloemblaadjes erin. Binnenin zitten dan heel veel kleine papieren rolletjes. Maar het zijn er natuurlijk in de loop van onze uitzendingen steeds minder geworden. Mm -hmm. En nu is het de bedoeling dat jij op goed geluk met dat onhandige pincet... maar je bent bioloog, ja. dus dat moet wel kunnen... één van de rolletjes ja. op goed geluk eruit haalt. En dat wordt dan jouw geluk voor de komende tijd. En dan ga ik in de tussentijd even afkondigen... want nachtvluchten is voorbij. Wij zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 20 augustus. En ik was in dit laatste uur in gesprek met bioloog... schrijfster en ontdekkingsreiziger Arita Bajens. Voor de prijsvraag waarmee u de verhalenbundel... verzameld door Jan Blokker en verschenen bij Prometheus kunt winnen... gaat u naar onze site nachtvluchten.fm... en klikt dan links op de prijsvraag Arita Baijens. Ook een van haar reisverhalen is namelijk in die prachtige bundel opgenomen. Volgende week in Nachtvluchten Zomercocktail... de hekkensluiter van deze serie in 2011. En dat blijft nog even een mystery guest. Vragen en opmerkingen, die kunt u aan ons kwijt via onze site. Dat adres is nachtvluchten.fm. Schrijven kan ook postbus 518-1200, Alfa Mike in Hilversum. En via onze site vindt u ook alle links van de gasten. Want die link van, van jou met betrekking tot uh, de crowdfunding, uh, hoe heet die? Dat um, is gewoon mijn website, als je daar naartoe gaat, aritabayens.nl. Die link staat ook in ieder geval bij ons op de daar. site. Ja. Goed, de techniek hier was in handen van Gert van Dam. Redactie Barbara Albert, regie Lianne Bruins. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks na de klok van zeven uur kunt u gaan luisteren... naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En het laatste woord, en ik zag je al glimlachen, Arita Baaiens... dat is aan jou, met jou, geluk. Ja, geluk vraagt om een poging. Dat kan ik helemaal onderschrijven. Ja, en die is in jouw geval ook... jij bent poging helemaal... En ja. blijft dat tot je 90ste, nee, 83ste doen ook. Ja, precies. Ik vind hem mooi. Dankjewel, echt geweldig. Jij heel erg bedankt ja. en een heel goed weekend. En we ja. bellen je in Rusland. God, dat lijkt me heel leuk. Oké, okay. dankjewel. Dit is Radio 1.